Suzanne de Vries met het NOS Journaal... Hamas heeft twee Thaise gijzelaars vrijgelaten. Dat meldt het Thaise ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder meer Qatar en het Internationale Rode Kruis zouden daarbij hebben bemiddeld. Aan wie de gijzelaars zijn overgedragen en waar ze nu zijn, is niet bekend. Volgens het ministerie worden er nog 17 Thaise burgers gegijzeld in de Gazastrook. Het is daarmee de grootste groep buitenlanders onder de mensen die werden ontvoerd vanuit Israël. De Thaise regering roept Hamas op om hen goed te behandelen en zo snel mogelijk.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 Na een ontploffing in een appartementencomplex in Hoofddorp gisteravond... kunnen verschillende omwonenden nog niet naar huis. Door de explosie brak er brand uit. Toen die geblust was, werd meer explosief materiaal ontdekt. Daarop werden ook woningen rond het appartementencomplex ontruimd. Het opruimen van de explosieven is nog niet afgerond. De gemeente heeft voor de omwonenden opvang geregeld. Bij de ontploffing raakte een man van 34 zwaar gewond.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 De naam Nick Cave vallen hier in de studio, Benno. Ja. Van onze gast van net Pepino. want ja, jij had het over Nick Cave. Hoezo Nick Cave? Nick Cave, nou, dat is een gevierd artiest. Komt van de Birthday Party, die jaren 80 in de jaren tachtig doorontwikkeld in de muziek in de loop van de jaren. Tot een nou, heel gerespecteerd artiest. Maakt toch wat zware muziek, zeg maar. Maar daar hou ik wel van. <lacht> Een ja deze, deze het ja melancholische muziek ja, ja. Uh, maar wel heel stemmig maar heel goed, uh, goed gecomponeerd ja, ja. Ja. we kwamen door Nick cave uh, via de Rolling Stones want jij, jij hebt het uh, Hackney Diamonds uh, heb jij ook beluisterd uh, morgen twee keer. Gaan, gaan we daar twee keer al gaan we daar uitgebreid uh, tussen twee en vijf uh, over praten en, uh, met uh, Roderick Keur uh, die kent de Stones. Die heeft uh, zelfs een, uh, een kopje koffie, blijkbaar geloof ik, met ze gedron gedronken. Nou ja, dat, uh, dat gaat hij allemaal. Heel veel anekdotes. En wie ook een uh, anekdote gaat, komt vertellen met, uh, over de Rolling Stones. Dat is uh, burgemeester David Molenburg. Kijk eens aan. Die komt uh, om vier uur nog even langs. En die komt zijn verhaal vertellen. Dus morgen tussen twee en uh, vijf uur. Ja. Maar even, Pepino, uh, jij hebt het uh, Hackney Diamonds heb jij twee keer geluisterd. En uh, wat uh, vind je ervan? Ja, de, de, de, hij, hij is nog met z'n schreeuwerig als vroeger. Ja. Terwijl je je leeftijd toch tegen voor, dat hij, hij schreeuwt tussen een 18-jarige, maar hij is 80. Hoe is tachtig. mogelijk? <laughs> maar hoe kan dat? Dat je als 80-jarige, als dat was mij namelijk ook opgevallen... dat die Mick Jagger nog zo ontzettend goed klinkt. Ja, hij is ook heel vitaal. Ja. Het is een bronstig hert, als je daarover het... Uh, je had het net over herten. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Een soort burgler. Ja, ja, ja. Maar, maar wat, wat, als je, dat, dat weet jij misschien als geen ander... maar als je ouder wordt, wat gebeurt er dan met je stem? R rekken je stembanden dan uit? Ja, ik ben geen artiest. Yeah. Maar ik weet wel dat de stem steeds rijper wordt. Leonard Cohen. Ja, ja. Nou, ja, is dus mooie, ja, donkerbruine ja, stem. Ja. Ja. Dylan is overtrokken, want die heeft helemaal geen stem meer. Ja, die knarst wat. ja. Maar, maar ook de muziek zeg maar, van de Rolling Stones, die zou stil blijven staan eigenlijk. Die hebben helemaal niet geëvolueerd. Het nee. is gewoon rock'n'roll en het blijft rock'n'roll. Ja. Je ziet het ook aan nummers van, uh, van Bruce Springsteen. Die, die, die kunnen ook behoorlijk schreeuwen, maar die kunnen ook hele mooie ballads maken. Ja, ja. En uh, nou, de Stones hadden eigenlijk wat meer ook balladachtig, als ze echt de doelgroep mee willen hebben, meer, meer ingetogen ja. worden. De, de, de vaste luister was een beetje ik bleven hangen in die tijd. Ja, ja. uh, Zelfrij is ze ook niet meer in een teefort Nee, na ja. tachtig <laughs> nou, jaar. Oké, okay, hartstikke leuk. Uh, nou, dit was een klein intermezzo natuurlijk. Leuk over, om over muziek te Ik heb nog even nieuwsje, Want we hadden het in het vorige uur over de Zandvoortse reddingsbrigade Nou, die hebben uh, een paar weken geleden, weet je nog, Rob, kregen ze een uh, cheque van de uh, Rabobank. Ja. Iets voor de 1100 euro. Nou, het geld klotst tegen de plint op. Want ze hebben weer, uh, weer honderden euro's gekregen. Helemaal. 500 euro hè, volgens 500 mij. euro ja. van het Parks. Dus uh, dat is ontzettend leuk voor onze helden van de Reddingsbrigade En daar, uh, nou, dat gunnen we ze ook van harte. En, uh, nou... De Rijksbegaan was er erg blij mee. Zeker, ze hebben zeker geen bot gevangen om er even bijzicht op ja. te blijven. Zo is het, toch? Ja. Helemaal goed, het uh, tweede uur Zandvoort op zaterdag. Welkom allemaal. Nou, de radio uh, lekker aan. Hè? We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week per pino. Ja, het is hard werken, maar daar heb je wel wat natuurlijk.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 in love and we don't want to be found It's just you and me My English girl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 Het was hem, de nieuwe single van Ed Sheeran in American Town. Het is tijd voor het nieuws, Benno, want ja, er is alweer het een en ander gebeurd... en je hebt alweer het een en ander te melden. Oh ja, ja, ja er gebeurt heel veel in de wereld, uh, maar we houden het klein. En, uh, dit is eigenlijk ook wel altijd het uurtje waarin we de uitagenda of de evenementenagenda doen... En uh, ik kijk een beetje vooruit, gezellig naar de zaterdagavond 8, 28 oktober. Er zal in de binnenstad van Haarlem worden, uh, dat zal allemaal worden omgetoverd uh, met uh, gezellige uh, menigte zombies en vampiers. Ja, ja in het vorige uur hadden we het met uh, Richard Buiter over Halloween. En uh, Halloween is het trouwens wel leuk om uh, ook even in, uh, te kijken wat het allemaal inhoudt. Uh, dan moet je even naar Wikipedia-pagina en dat is uh, Geweldig. In ieder geval, allerlei huiveringwekkende figuren zullen in de binnenstad van Haarlem rondlopen. De Halloween-parade, zo wordt het ook wel genoemd. En toen, ik dacht gelijk aan Zandvoort. Ik dacht, waarom uh, is het is zoiets uh, toch niet zo moeilijk om dat hier in Zandvoort uh, te organiseren? Nee, we hebben het uh, vroeger wel uh, redelijk wat uh, Halloween-parties gehad hier hoor. Dus, oh, Oké. Okay. Ja, uh, ja, het is een beetje uit zwang geraakt uh, blijkbaar. Nou, uh, in ieder geval Haarlem niet. Haarlem uh, in Halloween gaat ver dan alleen verkleden, zo wordt in de organisator Robert Hoogduin geciteerd. En eh, in voorgaande jaren hebben deelnemers aan de parade de straten van Harlem betoverd... met hun verbluffende kostuums en creatieve uitdossingen. En dit is niet zomaar een evenement, het is een viering waarbij iedereen ongeacht hun leeftijd de kans krijgt... om deel te nemen aan de magie van Halloween. Nou, het begint allemaal om half negen aan het Nieuwkerksplein... En slingert zich gedurende 45 minuten door de kronkelende straatjes van de oude stad. Om natuurlijk te eindigen bij de Jopenkerk. En ja, hoe ja. ga jij, Benno? Ik ga helemaal niet. Oh. Want ik, ga, ik, ben, ik, ik heb helemaal niks met Halloween en al die uh, commerciële verkleedpartijen. Nee, um, maar en... ja, bij de Jopenkerk is het wel leuk, natuurlijk. Ja, ja daar, nou ja, daar ben ik dan. Als toeschouwer. Ja als toeschouwer. Ja, ja, ja, ja. Dat is, ja, als toeschouwer. Dat is natuurlijk het allerleukste. Is ik even kijken, er is nog housemuziek, dance en housemuziek. Eh, wordt er ook nog dus een silent disco ervaring. Techno, uh, het, uh, misschien wel van mental Tio, wie zal het zeggen. En, uh, en de parade, niet onbelangrijk, is gratis. Maar onthoud dat verkleden een absolute vereiste is om deel te nemen aan het evenement. En kaarten voor de Halloween, uh, Halloween in de Patronaat, dat is er ook. Dan moet je even naar patronaat.nl tot zover. Oké, okay, dankjewel. Straks uh, meer uiteraard uh, over uh, de evenementen in de evenementagenda, zoals je dat uh, van ons gewend bent. Hele goedemiddag Je had het over Halloween. Nou ja, dan uh, hoort deze platen wel bij hè, van Michael Jackson. It's supposed to midnight Zo, nou dan uh, zijn we wel klaar voor uh, 28 oktober. Ja, ja, En we kunnen lekker uh, ook Halloween uh, vieren in uh, Zandvoort. Want we hebben een uh, update te melden. Ja, we zijn een update te melden. 28 oktober, dan uh, hebben we een Zandvoort Halloween parade in ons eigen dorp. Maar dat is geweldig natuurlijk. Uh, Mensen, even kijken. Het begint om 8 uur. Verzamelen op het stationsplein. Waarna de stoet uh, met uh, de ingenieur Kuinderstraat, Halterstraat, Kerkplein, Kostenstraat en Dorpsplein naar dat Gasthuisplein zal lopen. En daar eindigen we ook natuurlijk bij een kroeg. Het Wapen van Zandvoort. En daar is een Halloween feest met GJ, uh, Mel uh, en KNG. En, uh, nou, enzovoorts, enzovoorts. Dus uh, ik zou zeggen, kom gezellig even kijken. Oké, okay, dus uh, ook in Zandvoort. Uh, gelukkig Halloween. Ja, geweldig. Zijn we ook. blij mee. Tegenwoordig, even heel wat anders, uh, hebben we platenbeursen. Uh, Pepino, jij bent uh, binnen uh, een tijdje geleden ook bij een platenbus geweest? Ja, in Haarlem. Uh, op de markt. Op de markt zelf? Een uh, vinylbeurs. Uh, nou, ik denk wel een stand of acht. Zo. Met allemaal aanbieders van uh, ja, eigenlijk, uh, de platen uit de hele wereld. Ja, ja, ja. Het verbaast me dat iedereen er een liep te graaien en te zoeken. Want ik denk, ja, het vinyltijdpark was... Tijd maar, ja, dat helemaal terug. Ja, zelfs het uh, daar hebben we het weer. De uh, Hackney Diamonds van de Rolling Stones is dus ook op vinyl uitgebracht. hè? Klopt, ja, ja. De, uh, is vannacht ook uitgereikt op gisteravond in de, in de grote Groothaans. de uiteraard. Ja. Bij uh, de, de, de Sounds, platenzaak. Sounds. Uh. bij Sounds, ja, ja, stond in de file. Zo. <laughs> ja. Ja. Om 11 uur begon dat he, met een ja. pre-party, om het uh, zo maar te zeggen. Oh, pre-party? Ja. Okay. En dan om uh, middernacht uh, ging hij uh, de verkoop in. Ja, ja, ja, ja. ja. ja toen ja. ze thuis kwamen hebben ze hem gedraaid. Toen konden de eerste drie uur in slaap komen. <laughs> Vanwege de herrie. Ja. Nou ja, er is in ieder geval uh, ook weer eind oktober, zondag 29 oktober, tussen 10 en 7 een, uh, een platenbeurs in Haarlem. Uh, platenbaas uit Nederland, Duitsland, België... komen dan naar de hoofdstad van Noord-Holland. Oh. Um, maar uh, ook singles en cd's worden blijkbaar ook allemaal... Uh, en alle, alle muziekgenres worden meegenomen. Dus niet alleen koopjes, maar ook prachtige collectors. Wat, wat, Prino, wat zou jij onder een collectors-eiden uh, verstaan? Ja, ja, wat schiet je er binnen? Pink Floyd. Pink Floyd, ja, ja, dat is ja, ja, ja, wel, uh, ja, ja, ja. ja. mijn all-time favorite. Ja, ja. En jij, Rob, wat waar zit jij aan het zingen? Nou, jij ja, hebt natuurlijk uh, het album van de uh, Beatles. Ja. En uh, ja, ik ken alleen het plaatje, hoor, trouwens. Uh, maar uh, van het zebrapad, waar ze loopt. Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja. Is ook weet, een, wereldberoemd. Ja, dat is natuurlijk een absolute klassieker. Zelf moet ik aan uh, David Bowie denken. Daar, die heeft ook prachtige LP's gemaakt. En ja. hij had uh, verschillende, uh, in ieder geval twee LP's. En dan had hij op kant A, zo noemden we dat. Hè. Kant A had hij dan, zeg maar, uh, liedjes staan. En dan kant B was gewoon 15 minuten instrumentaal. Ja, ja. Geweldig, geweldig. Uh, Ik heb hem toen live gezien in Rotterdam. Oh ja? Ja, oh, nee. fantastisch. Ja, zijn Berlijn Berlijnperiode. Ook zwaarmoedig billig Ja. Echt veel uh, synthesizer muziek. Ja. Oh, mooi. Ja, precies. En... Uh, Trouwens, in die Berlijn-periode zat David Bowie volgens mij ook nog met Icky Pop. Daar hebben ze toen dat, ja, dat, dat ja, enorme, ja. lange nummer opgenomen. Ja, dat, uh, ja, ja geweldig. <laughs> mooi. Dus, uh, nou, leuk. Uh, waar, waar, even kijken, waar is het eigenlijk, die platenbeurs... Um, uh, nou, dat uh, staat er niet bij. Iemand heeft hier uh, zijn werk niet goed gedaan. Uh, Mee je dat nou? Ja. Staat dat er niet bij? Dat staat er niet bij. Hmm. Nou goed, uh, ik zou zeggen, google het even. Het is uh, 250 meter uh, platen en je moet wel entree betalen... En tot welle, muziekliefhebbers, tot 15 jaar, die mogen gratis naar binnen. Ja. Moeten we wel een volwassenen mee als begeleiding? Zal de grote markt wel zijn dan. Ja, ja, ja bij het, het Haarlem uh, Veniel Festival. Ja. Krijg ik uh, net door. Ja. Oké. Okay. Fijn, dankjewel voor degene die dat ons even toefluist. En we hadden het over Abbey Rhodes natuurlijk van de Beatles. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, uh, uh, ja. Ja, uh, straks om kwart voor vier hebben we Jaap Koper. Want uh, het voetbal gaat uh, vanmiddag om uh, vijf uur beginnen, Benno. Ja. En dan, uh, en dan spelen we tegen Tos, uit, uh, Tos Actief uit uh, Amsterdam. Bekerwedstrijd. Zal meteen om uh, kwart voor vier Jaap Koper uh, daarover een uh, voorbeschouwing op de wedstrijd. Gezellig. En jij ziet morgen met Jaap ook een programma te doen over de Rolling Stones. Ja. Uh, Gooi er nog even een promo in. Gooi er nog even een promo in. Nou ja, om twee uur beginnen wij uh, natuurlijk met uh, de track Angry. Dat is het eerste track van het uh, album... Uh, Hackney Diamond van de Rolling Stones. En de... na 18 jaar en weer hebben ze weer een nieuw uh, album. En het is, uh, ja, in mijn naïviteit uh, was ik eigenlijk verrast door uh, de wereldwijde, of in ieder geval door de, uh, nou, de, de media-aandacht. Uh, maar goed. Uh, wij hebben in ieder geval Roderick Keur in de uitzending... die dus de Rolling Stones van Dichtbij heeft meegemaakt. Ook in de opnamestudio's is uh, geweest. En hij heeft ook uh, geluiden uit die opnamestudio's. en, mm. en vertelt allerlei anekdotes. Hij is op alle continenten van de wereld geweest... en heeft daar concerten bijgewoond van de Rolling Stones... En dan, euh, nou dat kabbelt zo door van tussen twee en vier. En, euh, en om vier uur komt de burgemeester. En die komt ook vertellen over zijn belevenissen met... Studio netjes aan de kant hè dan. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. En ik zit ineens te bedenken. Misschien heeft de burgemeester nog wel meegespeeld met uh, Rolling Stones. Ja, de burgemeester, wist je dat Pepino? Is, het is David Bolenburg band he. Uh, Muzikant. Jan, en ja, hij heeft ja. zijn eigen band. En, okay. Wat speelt hij ook weer. Bassen, bas, de burgemeester. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, nou, helemaal goed. Dus, Ik krijg trouwens je net horen... Bert speelt ook gitaar. Ja, gezamen. oh, kijk. Wie Burg Bernd Snijder. Oh ja, hij speelt jouw gitaar. gitaar. Oh, We kunnen wel okay. een beetje beginnen met ja, de burgemeester. De, ja, de burgemeester. <laughs> <De burgermeesterbed. laughs> <laughs> Wij bezitten de burgemeester. <laughs> ja, ja, ja, leuk. Ja, ja, ik krijg net te horen dat het Halim Viniel Festival... al ten einde is. Maar die platenbeurs toch niet, of wel? Nee, die is op uh, 29 oktober. Ja, daarom. Die komt er ook weer aan, dus... Goed, wij gaan lekker naar muziek... Uh, Zeker, nou ja, we hebben, het, we hebben het over de Rolling Stones. Dus oh, ja. Uh, ja, deze plaat viel mij op. Ik denk een lekkere plaat op het uh, nieuwe album uh, van de uh, Rolling Stones. Driving Me Too Hard, zo heet deze. Oh, your sweetness over me. Oh, your sweetness over me. Ja, een lekkere gale oude van uh, die asjes en uh, sugar, sugar. We gaan naar het uh, Wurmerveld. Zeg ja. ik het goed? Ja, ken je het? Ik... Nee, nee, eigenlijk ja van naam wel, maar uh, verder niet. Oh, ik had er nooit van gehoord. Maar goed, uh, het, uh, ja, het, uh, we kregen daar een persbericht over. Dat uh, het natuurgebied Wurmerveld, dat ligt aan de noordkant van Zandvoort... en valt binnen het Nationaal Park Zuid-Kennemland... Het is een geliefd gebied bij bezoekers en herbergt veel unieke planten en dieren. Helaas is het gebied de afgelopen jaren achteruit gegaan. Op verschillende plekken staan soorten die normaal gesproken niet voorkomen in een gezond duingebied. Voorbeelden daarvan zijn rimpelroos, Japanse duizendkroop, Amerikaanse vogelkers... Ja, dat is ook al 30 jaar zo, en sneeuwbes. Deze planten noemen wij invasieve exoten. Ze hebben de eigenschap om soorten te verdringen... die juist zo kenmerkend zijn voor gezonde duinen... waardoor de diversiteit aan planten en dieren achteruit gaat. Daarom gaan we de exoten hier weghalen. En W is het drinkwaterbedrijf en natuurbeheer PWN... En zij gaan dus aan die grote opknapbeurt beginnen. En dat gebeurt in november en december van dit jaar. Dan gaat het VWN eens uh, even lekker tekeer daar. Uh, verder maakt de natuurbeheerder uh, een overwoekerende Duinvallei... weer een mooie, gezonde bron van uh, biodiversiteit. Het moet allemaal afgerond zijn. Ik denk voor de kerst... Uh, van dit jaar. Hebben ze nog uh, hulp nodig of uh, doen ze het zelf? Uh, ze doen het zelf. Uh, er staat geen, uh, uh, geen oproep. Maar uh, voor mensen die vragen hebben... dan is boswachter Jury... die is vier keer op vrijdagochtend in het Wurmenveld... aanwezig om geïnteresseerde uitleg te geven over de werkzaamheden. Hij is er op 27 oktober, 3 en 10 en 17 november... van 9 uur tot half 10... En uh, Juri staat bij het bankje langs het Pieperpad, Duimpieperpad in Zandvoort, nabij het Dennenbos. Dus daar uh, kunnen mensen voor tekst en uitleg terecht. Oké, okay, dankjewel Benno. Zo dadelijk uh, Jaap Koper over de wedstrijd uh, van vanmiddag. Om vijf uur gaan we bekeren tegen Tos, uh, actief uit Amsterdam. En de voorbeschouwing krijg je zo dadelijk op die wedstrijd van uh, onze eigen collega Jaapio.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 That's... Nou, volgende week wordt het uh, alleen maar en natuurlijk, hè? Tijdens uh, de Halloween party hier in Stamford. Ja! 28 oktober, uh, Benno, dan is iedereen uh, uitgenodigd voor de Halloween parade. Je hoort de Koe en de Gang, we draaien hem op verzoek met de celebration. We gaan naar uh, Jaap Koper. Goedemiddag, Jaap, welkom. Ja, ook goedemiddag. Ook een hele goede middag. Die zijn erg onafvolgbaar als het gaat om platenbeurzen, vrienden. Ja, nou, ja, ja. Wij, wij snapten jou ook niet hoor, dus dat scheelt ja, weer. Ja, ja, bijna zo onafvolgbaar als Lionel Messi of uh, Cristiano Ronaldo. Maar dan denk ik, het is het Haarlem Vinyl Festival wat alweer geweest is. Maar dan blijkt het weer ineens om een, een andere platenbeurzen. Ja, daarom. Dus uh, in, uh, ik denk van geweest... Nou ja, maar goed, ja. we zijn eruit. Uh, die ja. platenbeurs moet nog uh, gaan plaatsvinden. Ja, oké. Okay, nou, goed. De, wat er ook moet plaatsvinden, dat is een mooi bruggetje, is uh, de wedstrijd uh, van vanmiddag. Tussen de SP Zomvoort en TOS Actief. Waar staat dat voor? Weet jij dat? Nee. Nee? Nee. Nee. Tot overwinningen streven uh, actief en dat is waar het voor staat. ...tos actief, tot overwinningen strevend actief. Oké, okay, nou dat klinkt goed. Dan, dan, dan, ja. dan weet je ook uh, waar het uh, voor, uh, voor staat. Uh, nou, die vereniging, die is ooit eens een keer begonnen in 1912 geloof ik... We hebben het even netjes opgezocht. En ze moesten toch wel een eind uit de buurt om daar te kunnen voetballen. Want ze, ze kwamen ergens uit de buurt van de Watergraafsmeer. Nou, je weet allemaal waar uh, hij ook zoiets begonnen is. dat dat is dus daar. Ja. En zij uh, moesten op een gegeven moment in Sloterdijk eigenlijk uh, een beetje gaan ballen. En uh, dat was elke keer als ze er dus gingen ballen de toelpalen neerzetten. Maar goed, tegenwoordig spelen ze in... Uh, de vierde klasse C van West 1 op de zondag en daarin staan ze vijfde en daar spelen ze onder meer met TSS Haarlem, Onze Gezellen uit Haarlem, uh, BSM uit Bennebroek en HC Hemstede. Dus het is een vierde klasse. Ja, nou ja, dus uh, dat wordt uh, 8-9-0. Dat uh, zou je haast zeggen, maar als ik uh, nou kijk naar vorige week, waar ik uh, bij jullie ook al het een en ander heb mogen vertellen over hoe het gegaan is, uh, ja, was het een 2-2, maar ik heb al een beetje lichtelijk uh, gehoord uh, wat uh, betreft... Uh, de selectie voor vandaag. En ik uh, ben toch weer uh, geïnformeerd dat er een uh, aantal mensen ontbreken in uh, de selectie bij SV Zandvoort. Oh. Dus het zal er wel weer op uitdraaien dat er een aantal mensen vanuit het tweede wie mee gaat doen vandaag uh, tegen deze TOS actief uit Amsterdam. Ja, want het is een uh, vrije dag uh, voor de competitie en dat hebben ze waarschijnlijk gedaan vanwege de herfstvakantie zou je het denken. Maar ik denk ook, uh, er is natuurlijk nog een bekerprogramma wat ook afgewerkt uh, wordt. En dat doet de KNVB juist op dit, uh, dit soort uh, dagen. Als je weet dat er misschien uh, nou niet zo bepaald veel uh, uh, te doen is. Nou ja, dat nou ja. dit soort dingen doen. Nou, dat, uh, dat hebben ze bij, bij deze dan nu gedaan. En uh, Zandvoort zit er nog in. Ja, en of uh, ze er ook in blijven, dat is natuurlijk uh, na vandaag uh, het uh, verhaal van... De wedstrijd eventjes... Voor. Ja, maar het gaat toch best wel lekker in de, in de beker? Uh, ja, nou ja, ze hebben in de voorrondes van de beker ze de, de, waren ze de poolwinnaar. Dus dat, dat is al een hoopvol teken. Maar of dat ook zal blijven, daar uh, moeten we vanmiddag dan maar even over gaan ja, kijken van hoe dat gaat aflopen. Nou ja. Vanmiddag om vijf uur uh, begint die wedstrijd. Natuurlijk op Duintjesveld. En ik zou zeggen, nee, wel een paraplu en wat regenpakken mee. Want als ik de buien mag geloven, gaat er nog wel een plant water vallen de komende, de komende tijd. Dus... Watervoetbal. Nou ja, dat zou je haast denken. Of een wedstrijd. <laughs> ja, ja, ja, ja. <laughs> nou, nou ja, paraplu mee en uh, even aanmoedigen daar uh, voor uh, deze wedstrijd uh, vanmiddag. Maar één ding is zeker, de bal blijft wel drijven en blijft boven. Uh, bal. Oh ja, oké, okay, helemaal goed. Ja, het, het blijft lekker borrelen dat daar. Is, daar uh, ja, dat, dat is één ding wat zeker is. Maar, ja. Achter het, achter het, dat, uh, zeker, ja, om vijf uur. Uh, jij bent erbij en dat uh, doe je even voor uh, de Sanfordse Courant, uh, neem ik aan. Ja, dat is één. <lacht> en uh, volgende week is het de naadwedstrijd. En dan uh, zijn we waarschijnlijk over twee weken weer terug, uh, of drie weken, uh, weer op het uh, thuisfront uh, weer. En dat is weer competitie. Zeker. Nou, dankjewel uh, Jaap. En uh, heel veel plezier vanmiddag daar. Ja. En tot morgen. Ik vraag even of ze de lampen aandoen. Hè? Want het uh, begint al een beetje donker en schemerig te worden buiten. Nou, ik uh, moet je ook zeggen, uh, ik zit uh, de laatste twee dagen ook aardig in het donker als het gaat hier om de straatverlichting. Maar daar schijnt uh, ene David in Molenburg al wat vanaf uh, te weten hoor. Dus, uh... Oké, okay, ja, nee, wij hebben er ook last van op de Verlinnepweg. Dus, uh... <laughs> maar goed, uh, ik, uh, ik, uh, ik ga mij uh, voorbereiden hierop. Dankjewel, Jaap Koper, voor uh, inderdaad de voorbeschouwing van uh, de wedstrijd. Vanmiddag tegen TOS Actief uit Amsterdam. Nou, die ploeg die bestaat al vanaf. 1912, hè, zei hij volgens mij, uh, Jaap Koper. Ja, zoiets, ja. Zoiets. Nou ja, in ieder geval de wedstrijd vanmiddag tegen de vierde klasse club uit Amsterdam. <middels> Het is toch wel heel opvallend dat uh, de muziek uit de jaren 80 allemaal uh, ruim uh, 5 minuten duurt. Zo dus ook uh, deze plaat. En uh, de hits van tegenwoordig. Ben al geen eens drie minuten meer. Zo. Maar waarschijnlijk heeft dat uh, alles uh, te maken met uh, de socials. TikTok. TikTok. Precies ja. dat je een korte plaat uh, uit moet brengen. Lia nou ja, dat... uit de jaren 80 deed anders met een main attraction. Lekker hè? Zo. Ja. Maar dat was vroeger ook zo, hè? want toen moesten de plaatjes mochten maar 2,5 minuten duren. Voor de jukebox. Voor de jukebox, ja. want anders uh, ving de cafébaas te weinig uh, van zijn jukebox. Uh, Precies, dus, uh, dat waren ook allemaal van die korte dingen. Dus uh, de geschiedenis herhaalt zich gewoon. De afgelopen 20 weken hebben 20 Zandworters kunst gemaakt. Zij zijn hierbij geïnspireerd door vijf plaatselijke kunstenaars. Zoals je weet hebben wij heel veel uh, begaafde kunstenaars in Zandvoort... En in deze weken zijn er hele mooie dingen gemaakt... en hebben de deelnemers ervaren dat kunstmaken meer is dan zij afhankelijk dachten. Kunstmaken is verrijkend, brengt plezier en zorgt voor ontspanning. Het kan zelfs helend zijn. Want je kunt je levenservaringen erin verwerken. Soms een stukje van jezelf te vinden, te verwerken of te uiten. Een cursist zei, ik vond het... Hey, uh, ik vond het heel emotioneel om het ja, kunstwerk te maken. Een andere cursist zei... Ik ben zeer verrast door wat ik gemaakt heb... en heb tijdens de workshop schilderen geschilderd... en dat had ik niet verwacht. Kortom, je kan het allemaal gaan zien. Senaar nodig je dan ook uit om de prachtige gemaakte werken... te komen bekijken tijdens de expositie... Op dinsdag 24 oktober om twee uur middags tot half vier in pluspunt. Wethouder Bluis zal de expositie openen... en de mozaïektegels onthullen die ook gemaakt zijn. Natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje. Kijk. Ja, ja, ja. Dus dinsdag 24 oktober twee uur middags tot half vier... Uh, kunst door eigen zandporters. Zo is het. Lang levende kunst, hè, zeggen we dan, ja. uh, Benno. Ja. Zeker niet lang levende liefde. Dat is weer een tv-programma. Maar oh, gewoon ja. oh, lang ja. levende kunst. Zo meteen uh, het derde en uh, alweer laatste uur van dit programma. Maar eerst nog even deze. Hè, zo vlak voor vieren. Hier Leuk. is uh, Steepy Wonder, Sir Duke. Music is a world within itself. with the language be all dust.